4 uur en Montseré met het NOS-journaal. In een woning in Kekerdom in Gelderland zijn vanochtend drie doden gevonden, meldt de politie. Nadere bijzonderheden wil de politie niet geven, maar Dagblad Gelderlander meldt op basis van omwonenden dat het gaat om de bewoner en een man en een vrouw uit Millingen aan de Rijn. Omroep Gelderland meldt dat er een van de doden een politieman is en een buurtbewoner heeft de NOS gemeld dat op het adres een politieman woont.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 Prinses Maxima heeft meegedaan aan een zwemtocht in de Amsterdamse Grachten. De zwemmers haalden geld op om de ziekte ALS te bestrijden. Aan de actie City Swim deden zo'n 1100 mensen mee. En naast Prinses Maxima zwommen ook andere prominenten mee, zoals Pieter van der Hogeband, Marleen Veldhuis, Ronald de Boer en Johan Kenkhuis. Er is inmiddels al een paar honderdduizend euro opgehaald dankzij sponsoren. Langs de kant stonden veel toeschouwers en ook prins Willem-Alexander... en de drie prinsessen Amalia, Alexia en Ariaan... waren aanwezig om hun vrouw en moeder toe te juichen.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 En dan het weer, vanavond is het helder, het blijft nog lang aangenaam buiten. Morgen blijft het warm, maar kan er met name ochtends af en toe een bui vallen. De dagen daarna zijn wisselvallend, vrachtend en beduidend frisser. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A2, Belgische grens richting Maastricht. Daar wordt gewerkt aan de weg dit weekend. En daarom staat er vier kilometer file tussen Gronsveld en Maastricht. En na een ongeluk eerder vandaag staat er nog steeds een file op de A2 Maastricht Eindhoven tussen Knopend Leenderheide en knopend door op 4 kilometer. Geen jachtgeweren, maar de natuurbeheren. Kies partij voor de dieren. Die kent je leiden ook pakken! Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij.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 5 over 4. En niemand had gedacht dat we dit uur nog zouden beginnen... met veel langer dan we dachten en veel spannender dan we dachten. Nederland, tsjechië honkbal en die houtkamp. Maar het is wel afgelopen. En toen uh, Brian Engelhard met de derde honk bezet... en een 3-2 stand voor de Tsjechen aanslag kwam dacht Nederland. Nou, het kan nog net. Maar nee hoor, hij sloeg de bal naar de eerste honkman... en die maakte Engelhard uit. En op dat moment... Dus uh, verlies voor Oranje 3-2 en een enorme blijdschap bij de Tsjechen. Want vergelijk het maar in het voetbal: dat Luxemburg van Spanje wint. Nou, zoiets dergelijks is er vanmiddag gebeurd hier in Rotterdam. Want Nederland verliest met 3-2 van Tsjechië. Nog nooit eerder heeft Tsjechië van Nederland kunnen winnen. Maar vanmiddag was het zover. En als ik heel eerlijk ben, is het nog verdiend ook. Nederland verliest dus voor het eerst in dit EK, op dit EK, een uh, wedstrijd met 3-2 van Tsjechië. Volgen verder het volleybal, de kwalificatiewedstrijd van Nederland-Israël, de mannen, het volleybal in België. We hebben wat problemen met de lijn, maar we houden u uitgebreid op de hoogte per set van de stand. We volgen de finish van het KLM open, de laatste golfers lopen, de laatste holes. En het is ook heel spannend, daar de laatste etappe van de Vuelta. En voor de tennisliefhebbers, maar dat is pas vanaf vijf uur het vervolg van Djokovic-Ferrer. En natuurlijk zo ook uitgebreid aandacht voor de Nederlandse wereldkampioen in de MX2-klasse, Jeffrey Herlings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 McDonald, heerlijk nummer, Dit is de life. Frank Wielaert, ik zei het u al, we hebben wat kleine problemen met de lijn. Wat is Nederland-Israël? bal. Hij vertelde ons even geleden 25-23 na een moeizame eerste set. Frank Wielaert, hoe is het gegaan in de tweede set? Nederland wint ook de tweede set na de eerste met 25-23. Nu 25-21. Dit is een veel regelmatiger overwinning dan in de eerste set... Het geval was, Nederland neemt het initiatief vanaf het begin. Israël kan nog wel bijblijven, maar bij 10-7 is het gaatje gemaakt. En uiteindelijk speelt Nederland die tweede set heel goed regelmatig uit. Af en toe hapert het nog een klein beetje met de stop van Gijs Jorna. En het einde van de set, daardoor komt Israël nog weer eventjes terug. Maar een goed blok en uiteindelijk een goede 3 meter aanval van Rauwerdink zorgt ervoor dat de set voor Nederland wordt binnengehaald. Dat betekent dus 2-0, zoals je eigenlijk gewoon mag verwachten... van Oranje in België tegen Israël. En wie laat horen is ook na nou, de derde set uiteraard weer. Hans van hoort. inmiddels weer terug hier... nadat hij eh, de race helemaal bekeken heeft. Jeffrey Herlings, MX2-klasse. Ja. Hans, we zeiden het al, het kon bijna niet meer mis. En het is ook in stijl goed gegaan. Ja, hij heeft het gewoon fantastisch gedaan. Helemaal niks overgelaten aan de, aan de rekenmeesters. En als en wanneer, nee, gewoon die wedstrijd gewonnen vertrokken van de start, keihard naar voren gereden... net als in de eerste manche. Uh, Searle had een iets minder goede start, zijn enige concurrent, had een paar ronden nodig om op de tweede plaats terecht te komen, maar toen was Hellings al lang vertrokken. En ja, hij heeft gewoon beide maaltjes gewonnen, nummer 17 en nummer 18 van het seizoen. En ja, daar ben je dan toch ook wel de terechte kampioen als, een, uh, als je naast de concurrent daar maar negen overwinningen tegenover kan zetten. Nou, uh, is in die gemotoriseerde sporten nog wel eens de discussie van, is het de man of is het de motor, of is het de man of is het de auto? Uh, als je deze sport ziet als leek, als buitenstaander, kijk ik, lijkt mij de persoon nog belangrijker dan bij de andere gemotoriseerde sporten. Klopt dat door, door alles wat je moet doen met die motor? Ja, dat klopt grotendeels wel, hoor. Uh, de, in, in de motocross is het wel zo dat het, het materiaal van, van, van, van uh, de, de, de topteams... dat is behoorlijk aan elkaar gewaagd. Het doet nauwelijks voor elkaar onder. En ja, uh, als je kijkt, Herlings, die rijdt dan voor KTM... maar die heeft ook een teamgenoot die exact hetzelfde materiaal heeft. En die rijdt die volledig zoek. Dus nee, de, in de motocross geldt toch wel de, de man die... Uh, het grootste percentage van de inspanning... Uh, voor zijn ja. titel, uh, voor zijn rekening neemt. En die man moet nog 18 worden. Dus is nog een jongen eigenlijk, zullen we bij het zeggen. Buitensporig groot talenten. Dat, dat, dat moet toch wel als je op deze manier. Want het is ook inderdaad vooral de manier waarop hij wereldkampioen wordt. Hè? Ja, het is, het, is, het is de uitstraling die hij heeft. Het is, een, uh, het is een hele aparte jongen. Hij heeft een... een uh een bijzondere manier van doen. Hij heeft allemaal maniertjes, heeft hij. En, en ja, dat kon je vandaag ook weer zien na de finish. En, en, en, en ja, Herlings, hij is 17, hij wordt dan 18 volgende week. Maar hij is natuurlijk al kampioen geweest in de 65 cc klasse bij de junioren in de 85 cc Ook wereldkampioen, Europees kampioen, Duits kampioen. Hij heeft gewoon alles gewonnen waar hij aan deelgenomen heeft. En hij doet er ook alles voor. Hij, hij traint als een gek, zowel op de motor als ook gewone fysieke training. Dus met de fiets in het krachthonk. Hij doet er van alles en nog wat aan. Nou zei je al eerder vanmiddag, toen we dit een beetje voorbeschouwden... van nou ja, hij kan uh, naar Amerika, maar hij heeft ook beloofd die titel te verdedigen. Is dat... Trouwens ook te combineren. Gaat hij iets doen in Amerika en die titel verdedigen? Of is het nog een jaar titel verdedigen en dan wat, wat, wat, wat nou, dat het? Dat gaat moeilijk. nee Het dat, dat overlapt elkaar dat seizoen. Hij zou bij wijze van spreken een aantal wedstrijden in Europa kunnen rijden. En, en uh, ook wat in Amerika. Maar die, die, die kalenders die, die overlappen elkaar voor een groot deel. Uh, het is ook zijn rentstal, zijn fabrikant. Die zegt wij willen graag dat jij die titel verdedigt in de MX2. En daarna gaan we plannen maken voor de toekomst. We willen toch in ieder geval uh, die nummer 1 van jou willen wij een jaar lang goede sier mee kunnen maken. ja en dan krijgt die jongen natuurlijk ook een vorstelijk salaris voor. Weliswaar kan hij in Amerika veel meer verdienen. Maar uh, ja, sportieve prestaties uh, tellen natuurlijk ook mee. En hij ja. kan zijn cv aardig oppoetsen zo op deze manier. Dat gaat hij komend jaar doen. Uh, de huldiging, er waren redelijk wat Nederlanders uh, meegekomen. Ook die kant op hoe beleefd hij het zelf. Want, want je weet het eigenlijk al een tijdje dat er zit te komen. Was het toch een heel emotioneel moment voor hem nog? Oh, dat duurde wel even hoor, want hij stond op het podium... en ja, er werden allerlei grappen gemaakt en uh, serieus gezicht... toen het uh, Wilhelmus werd ingezet. Maar op een gegeven moment dus, zag je dat hij brak. De, de laatste patronen van het Wilhelmus. Ineens zag je die emoties op zijn gezicht. En uh, ja, toen was het echt een sportman die eventjes voelde wat er echt aan de hand was. Toen begon het helemaal in te zinken. En uh, ja, toen liet Herlings even zijn vader gezicht zien. Wereldkampioen op 17 jaar geleefdheid in de MX2-klasse... We gaan jou zeer danken Hans Loosnoot voor jouw toelichting en we hadden het allemaal de hele middag over Jeffrey Herlings. We gaan we eens even bij het golf kijken in Hilversum, Ragnar Niemeyer. want je verliet ons de laatste keer dat die Hanson, ik moest geloof ik mijn auto weghalen wilde hij die bal nog goed kunnen gaan slaan. Ja, maar stuivertje wisselen aan de top, want ik kijk naar de put van deze Hanson en die gaat er van een meter of anderhalf ik denk rechts een centimeter of twintig voorbij. Het was een kans voor birdie. het was een kans om naar 13 onder te gaan. Er is wel applaus voor Peter Hanson op hal 17. Maar als ik naar zijn lippen kijk en ik zie wat daar vanaf komt... heb ik het gevoel dat hij heel boos is op zichzelf. Omdat hij deze uitgelezen kans heeft laten liggen... om in zijn eentje de leiding in de wedstrijd weer te pakken. Lara Zabal namelijk stond aan de leiding. Hij stond op min 13, is naar min 12 gegaan. Daarom zeg ik stuivertje wisselen. Hij maakte op 16 wat foutjes, was te kort met zijn tweede slag. Had een put over van een meter of 4-5. En maakt vervolgens bogey en zakt terug naar min 12. En dat is dus ook wat Hansom heeft staan. Alleen zit Lara Zabal daar wel een hole achter. Heeft zojuist zijn drive geslagen. En ja, gaat nu op tempo op zoek naar, naar zijn bal. Even gemist waar hij precies is terechtgekomen, maar we hebben wel wat mensen scheef zien gaan. Wat afslagen links gezien van Hansson. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Bijvoorbeeld ook de schot Richie Ramsey heeft zich in het strijdperk gemeld. Hij won twee weken geleden de Omega European Masters in Krans Montana. Leverde hem in vier dagen tijd 350.000 euro bruto op... En uh, ja, dat is toch een man in vorm. Hij heeft alleen die achttiende nog voor de boeg. En die zal wel de scherp rechter worden tijdens dit toernooi. Want we hebben daar vandaag al een speler gezien. Die daar een uh, Richard Finch. Die maakte daar een uh, albatros. Het is een par vijf. Hij kwam daar in twee weg. Fantastisch gedaan. Hij maakte ook een eagle in zijn ronde trouwens, die Finch. Maakte wat birdies. Kortom, uh, ja, die heeft een superronde gespeeld. En als dit soort dingen gebeuren. Als je drie slagen onder het baangemiddelde gaat zitten. Of twee of één, zoals in het geval van een birdie. Ja, dan kan je zo meteen met die toppers die op 18 aan zullen komen nog steeds totaal niet zeggen wie er met de hoofdprijzen van 3 ton vandoor zal gaan. Door even de stand. Hansson dus op min 13 of op min 12. Pardon, hetzelfde geldt voor Pablo Larrazabal. En dan Richie Ramsey op min 11. Scott Jamieson op min 10. En het zit allemaal op hal 17. Het zit op hal 18 zometeen. Het is allemaal heel dicht bij elkaar dus.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 Noos van John Legend. En die houtkamp hoorde u de hele middag bij ons wordt dat EK Honkbal. Hier in Nederland verloor, dus verrassend met 3-2 van de Tsjechen. Maar zo, en die houtkamp is niet de enige die verslag doet van dit evenement. Er zijn twee vrijwilligers die het Honkbal het hele jaar doorvolgen. En ook verslag geven en doen dat voor een internet-radiostation. En zijn dus wereldwijd te volgen. Wie het zijn, hoe het gaat, een bijdrage van Rutger Hekman. Normaal bent u gewend het Honkofferslag op deze manier te horen. We zitten in de derde inning. Nederland aan slag met Wesley Conner. Nederland veel en veel sterker. Heeft gewoon een uitstekende ploeg hier in dit, op dit EK. Wil graag de Europese. Team. Maar het kan ook op deze manier. Dan zie ik die hit-pas-center. Quentin de Cuba-tampioen. Het hier doe bij Tercera. Safe naar Tercera. Danny Romney. ten naar Tercera. Quentin de Cuba-score. Doblete, als de nota Wie zijn jullie? Wij zijn uh, Tonhofstede en Elvin Englantina van de backstop Radio Penge. En voor wie zenden jullie uit? Ja, in principe zenden we uit voor alle honkballiefhebbers. all over the world. Queremos, Davion, to fly, haltu, de catcher Rudy Van Eindoren. de captura uh, pa out nummer 2. Tremendo. We verwachten dat uh, volgende weekend dat het helemaal vol gaat lopen. Want uh, het is zo, uh, hier in Nederland veel mensen kunnen zelf komen kijken. En die anderen die thuis blijven, die zijn aan het werk. Of de competities nog bezig zijn aan het spelen, of dan tillen zijn ze aan het werk. Dus ja, daar hangt van veel factoren. Brian Engelaar pa tercera, tercera, pa tercera, uit naar tercera. Morto Cachorro! Ja, wij uh, proberen zoveel mogelijk uh, honkballiefhebbers te bereiken. En uh, er zijn Spanstalige, engelstalige, uh, uh, Papiamentu, Nederlands. Dus wij proberen zo, zo divers mogelijk te zijn, zodat iedereen ons kan volgen. Lansamento, ja, bouw je voor, bola. Drie wijdkaal, drie bola, zero strike. Rob Corderman de presentatie, hebben Swing, deng, bashi, ponche. Strikeout, swinging. Voor En waar komt de liefde voor het honkbal vandaan? Ja, dat is een heel lang verhaal. Maar eh, toen ik een jonge jongen was, ging ik naar ADO Voetbal toe. En op een bepaald moment was de uitgang dicht. En toen moesten we langs ADO Honkbal lopen. En toen is het begonnen. En toen was ik 11 jaar. Dat is een dikke 50 jaar geleden. En eh, ik ben op dit moment ben ik scout voor de Baltimore Orioles. En help Elvin met de uitzendingen. Ik heb op Curaçao gewoond. Vandaar dat ik ook Papiamento spreek. Ik heb vroeger zelfs Spaans gestudeerd. Vandaar dat wij ons kunnen aanvullen in alle talen die nodig zijn. Dus ik, ik doe het meeste in het Nederlands. Maar soms zijn er bepaalde dingen die gaan in het Papiamento. Nou, Daar doe ik gewoon mee. Want jij hebt een, een speciale band met het Nederlands team. Ja, ik was in 2009 ben ik teammanager van het Nederlands team geweest. Tijdens de wereldkampioenschappen in Nederland en Italië. Ik ken bijna alle spelers. Want er zijn een stuk of vijf, zes spelers die er later bijgekomen zijn. Maar de andere ken ik gewoon allemaal persoonlijk. Want ja, je bent twee weken met elkaar opgetrokken. Nou, dan deel je lief en leed. We hebben elkaar gevonden. We kennen elkaar heel lang. En uh, ik moet zeggen, ik heb een heel goede steun aan, uh, aan Ton. Want uh, die doet het ook uit de liefde. En dat is gewoon een lopende honkbal almanak. Maar dat Back-to-back-to-back singles tiro de Bing terceira, carrera nummer 9 de nota negende punt is in die een concurrent of een vriendelijke collega. Andy die is een heel vriendelijke collega van ons, zo is Theo Plessart ook. Cordeman, Stabio, Strike, Cantar, je partido es determina. Partido el het Partido Terminaal zit erop, dus met die partijradio Radio Backstop was dat. En een hele vriendelijke collega die ook naar een terminal van een tour kijkt, namelijk van de Vuelta, is Gio Lippens. Want het is echt de mooie slotetappe, zoals het hoort. Hè? Ja, ze hebben de mooi weer bij Tom, dus dat is ook heel lekker. In Madrid 29 graden, 30 graden zo'n beetje, het zonnetje schijnt. En dan over die grote Gran Via, want daar rijden ze op dit moment met twee bochten van 180 graden. Gewoon van de ene kant van de weg even een rondje draaien. Rond. Ja, de middenafzetting en dan weer gewoon terug vol aanzetten. Dat moeten de renners in totaal negen keer. Negen keer twee dus, want je hebt twee van die bochten. Dus 18 keer doen. Ze zijn inmiddels ook op dat lokale circuit aangekomen. En we hebben een kopgroepje met Sergei Lagoutin van Vacanselij. Kevin Seel, Charrasco Charasco, Astralosa. Dan is daar Aramendia bij, vaak in aanval geweest in het begin van deze Vuelta en Chacon. Dat zijn de Spanjaarden, vooral een Belg dus. En de Oezbeekse kampioen, die rijden daar voorop. Maar ze krijgen even de ruimte van het peloton. Waar we met name op weg naar Madrid zagen dat de ploeg van Alberto Contador... de leider in het klassement het tempo ja, niet strak hield, maar tamelijk laag hield. Gemiddelde over het eerste uur 32,7 kilometer per uur dus. Nu ligt het tempo weer een stuk hoger achter die kopgroep aan. We hebben ook nog twee maanden. Aan de leiding gehad bij het binnenrijden van Madrid. En dat zijn toch wel mooie kippenvel momentjes. Toch in zo'n grote ronde dat dat nog kan. Dat twee mannen die afscheid nemen na dit jaar. Na deze Vuelta in één geval. Dat die de kans krijgen om zich even aan het publiek te laten zien. Dat die een rondje mogen rijden. Christian Nierman, de knecht van Rabobank. goede maat ook van Robert Geesink. Die mocht even op kop rijden. Want hij heeft in deze Vuelta aangekondigd dat dit zijn allerlaatste koers gaat worden. En dat hij zich verder in de begeleiding van Rabobank gaat storten. Dat hij daar zijn werk verder gaat voortzetten. Nierman mocht dus op kop rijden. En hij kreeg gezelschap van David Moncoutier. Die kennen ze wat beter hier in Spanje. Want Moncoutier, vier keer winnaar van de bergtrui in de Vuelta, heeft ook al een aantal etappes gewonnen. En die kreeg er ook al aardig wat applaus van het publiek langs de kant van de weg. Dat daar in dat zonnetje staat. En ziet hoe dat hele peloton langs komt. Zagen ze juist ook Christopher Froome. vlak langs het hek rijden. Ergens in het midden van het peloton. De grote mannen zullen zich nauwelijks laten zien. Want dat klassement, ja, dat staat wel natuurlijk met Contador, Valverde en Rodriguez op het podium. Contador de winnaar van deze Velta. Het lijkt op de etappe op de Champs-Élysées. Het gaat straks uitdraaien op een massasprint. Dat is tenminste de verwachting. Maar er zullen altijd mannen zijn die het proberen. Zoals Lagoutin, Sildraijers en al die andere Spanjaarden. Die vier man die mee zijn gesprongen. Zes man aan de leiding, maar het verschil is niet groot. 25, 23, 25, 21. Dat waren de setstanden bij het volleybal. Nederland-Israël EK-kwalificatie, volleybal. Frank Wielaert, wij zijn zo benieuwd hoe is de derde set verlopen. Ook set nummer 3 gaat uiteindelijk gewoon naar Nederland. De eerste set was nog moeizaam. 25, 23. De tweede ging al wat regelmatiger. 25, 21. En de derde was eigenlijk een makkie voor Oranje. 25, 18. Koistra had het even helemaal te pakken. Alles wat hij aanraakte, of het nou een blok was of een aanval, alles ging raak. Eigenlijk één puntje, maar gemist door Koistra. Hij niet alleen hoor, Rauwedink had een goed eenmansblok. Dat geldt ook voor Abdelaziz. De derde set ging eigenlijk heel soepeltjes voor Nederland. Zoals je mag verwachten tegen Israël, de zwakke broeder in deze pool. De enige misser dus voor Nederland gisteren, die vijf zetten die verloren werd van België. België moet zometeen nog tegen Estland. En dan zijn er volgende week de returns in Estland. Gaan deze vier ploegen nog een keer tegen elkaar spelen. Nederland heeft zeker als België er niet in slaagt om van Estland te winnen. Dan nog alle kans om als eerste te eindigen in deze groep. En zich zo te plaatsen voor het EK. Ragnar en Niemeyer zitten in Hilversum. En volgt voor ons de prachtige slot van het golftoernooi. Want de spanning is gesnijden. Dag. Ja, het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Ik zie op 17 nu de put voor par van Lara Zabal, de Spanjaard. En hij kijkt zagrijdig, want had toch een kans om birdie te maken op de voorlaatste hole. Dan was hij op min 13 gestaan, had hij in zijn eentje de leiding gehad. Maar nu is hij samen aan de leiding met Peter Hansson... die voor twee slagen op de laatste hole op 18 in, uh, op de green is terechtgekomen. Dat betekent dat hij kans heeft op een eagle. Je moet het zo zien, deze hole is een par 5. Zou misschien wel een par 4 moeten zijn. Je mag er als professor... En ook als amateur vijf slagen overdoen om de bal in uh, ja, de put of in de cup te krijgen. Hij ligt hier nu voor twee en kan misschien wel dus twee slagen minder gaan gebruiken. Het zou een eagle betekenen, het zou betekenen dat Hansson naar 14 onder kan gaan. Wordt gevraagd om stilte op de achtergrond. Dit is een beslissend moment, misschien wel in de wedstrijd. Natuurlijk komt hij hier achteraan de laatste flight nog met zometeen Pablo Larraza erachter. Maar Hansson zal hier het verschil moeten maken, denk ik. had een verschrikkelijk ver drive. Had een fraaie tweede slag. En daar gaat dan zijn bal van een meter of 7, 8. Ziet er goed uit. Heeft een goede snelheid. En hij maakt hem ook. En dat betekent dat de vuist de lucht in kan bij deze Peter Hansson. Die onder grote druk op min 14 uitkomt. En de druk nu volledig neerlegt bij zijn concurrent Pablo Larazabal uit Barcelona. Die nog wel weet dat hij een hol voor de boeg heeft. Maar het zit er naar uit. Als je de blijdschap ziet bij Peter Hansson. De Ryder Cup speler. Een van de drie. Die hier actief zijn. Samen met Concerts inmiddels binnen. En Keimer inmiddels binnen. Het ziet er naar uit dat je de reactie ziet van deze Hans. Omdat hij het gevoel heeft. Dat deze Eagle op de laatste hole. Hij maakt dus drie slagen in plaats van vijf. Dat dat wel eens genoeg zou kunnen zijn voor zijn overwinning. En dan krijg je keurig net de papiertjes uitgedeeld. Van de organisatie van de European Tour. Het is zijn 273e toernooi op de Europese Tour. En het zou zijn vijfde overwinning gaan betekenen. Slaat hij in totaal 1,7 miljoen euro bij elkaar dit seizoen. En het is zometeen wachten op de laatste flight richting de volle tribunes in de zon. Met Pablo Larazabal. Die zal moeten proberen om in ieder geval gelijk te komen en een play-off af te dringen. Radio 1. Het NOS Journaal. Bijna alle vijf gaan het zo hebben over het prachtige weer. Maar eerst zijn hier de hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluik. In een woning aan de Weverstraat in Kekerdom in Gelderland... zijn vanochtend drie doden gevonden, meldt de politie. De technische recherche is bezig met een onderzoek. Media in Gelderland melden dat een van de doden een politieman is. Over de toedracht is nog niets bekend. Prinses Maxima heeft meegedaan aan een zwemtocht in de Amsterdamse grachten. De zwemmers haalden geld op voor onderzoek naar de ziekte ALS. Aan de actie City Swim deden zo'n 1100 mensen mee. Langs het water stonden veel toeschouwers onder wie prins Willem-Alexander... en de drie prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. speler de Roemer denkt dat hij na de verkiezingen gewoon in de Tweede Kamer blijft... als hij geen premier wordt. Toch zei hij in het tv-programma Buitenhof... een plaats in het kabinet als vicepremier onder PvdA de Samsung... niet helemaal uit te sluiten. En bij een ongeluk op een zeeschip in Terneus is een matroos uit de Filipijnen om het leven gekomen. Het gebeurde toen tijdens het afmeren een tros brak. De politie Zeeland onderzoekt de zaak, net als de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En dat zijn hoofdpunten. Het weer. Willemijn weer? Ja, volop zonnig en zomerswarm. Dat is een korte samenvatting van het weerbeeld van vandaag. Maar voorlopig zitten dit soort dagen niet meer in de verwachting. Want vanaf dinsdag gaat het weer omslaan en ziet het plaatje er totaal anders uit. Vannacht zijn er in de oostelijke helft van het land nog opklaringen, maar vanuit het westen komt de bewolking naderbij en langs de kust kan er dan een enkel buitje vallen. Het is niet koud vannacht met minima rond 14 tot 17 graden. De wind is zwak tot matig en draait naar zuidwestelijke richting. En morgen passeert een koufront rond ons land en dat gaat gepaard met wolken, vooral in het westen, maar in het oosten schijnt de zon nog regelmatig. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Pas later op de dag kan er in het zuidoosten enkele bui ontstaan. Het wordt 22 tot 27 graden en er staat een zuidwestelijke wind. Matig boven land en aan zee vrij krachtig. En na maandag krijgen we een herfstachtig vervolg van de week. Op dinsdag is het nog 19 graden. Woensdag wordt het slechts 16 graden. De bewolking neemt toe, de wind trekt aan en er valt elke dag wel wat regen. Mm. ANWB-verkeersinformatie met één file op de A2-Belgische grens richting Maastricht. Tussen Gronsveld en Maastricht, vier kilometer door wegwerkzaamheden. NOS, op één. NOS Radio, de lijn. Twee minuten over, half vijf, we gaan we weer terug naar Ragnar Niemeyer Hier om de hoek in Hilversum, een ijskoude zweet die ondooide. Maar er kwam nog een temperamentvolle Spanjaard, eh, Rachna. Ja, die moest slaan met werkelijk alles wat hij in huis had. Want moest ook een eagle zien af te leveren op de par 518e hoogte van de Zonovergrote kermen Of de Kennermer was volgend jaar de Hilversumse Golfclub hier. En... Het is hem niet gelukt, want er is officieus een winnaar en dat zal Peter Hanson worden. Hij staat op min 14 en die Lara Zabal die had een drive die rechts het bos inging. Nou, hij zal daar nog wel een keer uitkomen, maar hij gaat daar geen eagle meer maken. Hij gaat daar geen drie maken. Er staan vijf slagen voor die hole, dat gaat hij niet redden. En dus neemt Hanson het applaus al in ontvangst. En de felicitaties van toernooi-directeur Daan Sloter zijn er ook voor hem. Want die Lara Zabal heeft zijn kansen ook wel gehad hoor. Hij heeft ook in zijn eindje aan de leiding gestaan, maar het publiek juicht hem al toe. Want die drive, ja, daar moest alles in zitten van Lara Zabal, de Spanjaard. Maar hij heeft de witte vlag moeten uithangen. De precisie was er niet meer. Het bos in, dat wordt eruit corrigeren. Ja, en dan gaat hij het dus niet meer redden. Het is de eerste zweet, Peter Hansson. Een prachtige speler die dit KLM Open gaat winnen. Terwijl er toch heel veel Zweden de afgelopen jaren hebben meegedaan. Zweden een fantastisch golfland. En deze Peter Hansson kunnen we nu alvast uitroepen tot de kampioen van het KLM Open 2012. Een ijskonijn, terwijl toch eigenlijk zijn landgenoot die Iceman is. Nou, die titel mag deze Peter Hanson ook voor zich opeisen. Het is dus toch zo ver gekomen dat jij hier naast me ligt.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 Van doe maar Bel Helene. Volgende week zondag gaat ook de hockeycompetitie in de hoofdklasse weer van start. Ook eerst na de Olympische Spelen. Dus de vrouwen, goud, de mannen zilver. Maar nu gaan de clubs zich weer gewoon voorbereiden. Deden dat dit weekend tijdens de ABN Amro Cup in Rotterdam. Bij de meeste clubs is tegenwoordig ook een aantal nieuwe gezichten te zien in het veld bij de spelers, maar ook op de bank. Tim Steens ging voor ons in Rotterdam eens een kijkje te nemen om te weten wie in welk shirt gaat uitkomen. En de eerste die, die tegen het lijf liep, was International Robert Kent. Kemperman die, tegen het shirt van het, de, die het shirt van het Duitse wit kuln heeft ingeruild voor dat van het Utrechtse Kampong. Ja, zo even wennen. Maar uh, ik heb het ontzettend naar mijn zin ook deze eerste twee weken. Hoe is Kampong eigenlijk bij jou terechtgekomen? Of heb je jezelf aangemeld? Nee, die zijn eigenlijk vrij laat bij mij gekomen in de, in de winter. En ik had eigenlijk al contact met alle andere knups. En uh, in één keer uh, belden ze en uh, gelijk een afspraak gemaakt. Want je hebt de afgelopen jaar in Duitsland gespeeld. Daar was je klaar mee, zeg maar. Ja, nou, ik wilde heel graag naar Nederland. Ook mm. om mijn studie weer op te pakken. En, uh, uh, ja, ik wilde gewoon wat meer in de picture raken. Ook uh, voor het Nederlands Elftal. En wat uh, ja, dichter bij uh, alles te zijn, zeg maar. Bij Kampong heeft Kemperman ook een nieuwe coach. Alexander Cox. Die na een jaar fulltime assistent geweest te zijn van bondscoach Mark Caldas. De overstap maakte naar de mannen van Kampong. Na, na een jaar met het Nederlands Elftal vond ik het wel weer heel prettig mm. om... Uh, om weer zelf een team te gaan doen. En, uh, en vooral in de herenhoofdklasse. En Kampong was een, uh, is, een, is een supermooie club. Grote vereniging. Dus dat stond ik zeker niet onwelwillend tegenover. Ja, want afgelopen seizoen uh, haalden ze de play-offs. Hè? Dus, uh, en je hebt nu uh, wat versterkingen aangetrokken. Dus de verwachtingen zijn hoog gespannen in Utrecht. Ja, de verwachtingen zijn hoog gespannen. <laughs> maar de verwachtingen zijn bij onszelf ook wel hoog gespannen. We hebben gewoon een goede ploeg. Alleen, ik moet wel zeggen... Dat, volgens mij is de competitie sowieso heel sterk. Komend seizoen. Ik bedoel, er zijn heel mm -hmm. veel ploegen die heel sterk zijn. En wij zijn daar één van. Bij Laren zien we een oude bekende op de bank, Joost Bellaert. Een voormalige bondscoach, in het verleden zeer succesvol met de mannen van Klein Kleinzitsland. Was negen jaar lang uit het hockey, maar blijkbaar nog niet vergeten. Wat dacht Bellaert eigenlijk toen Laren hem vroeg? Ik dacht nee, dat doe ik niet, want uh, uh, ik ben er helemaal nooit mee bezig geweest. En ik had uh, echt uh, alleen maar zin om... Uh, uh, en ik was bezig met een heleboel dingen, met mijn bedrijf. nou uh, ja, toch... Uh, blijkbaar krijgt het bloed wat niet gaan kan. Lara heeft ook al aangedrongen, die hadden wel een probleem. Want die zaten eigenlijk nog voordat de zomer begon uh, zonder coach. En mm. met een hele jonge coach. En die, uh, nou, de, daar wilden ze graag mee door. Maar ze wilden er dan wat, uh, wat uh, gewicht letterlijk en vergeurigd erbij. Nou, <laughs> en ik ben uh, nou niet zo door de knieën gegaan. Maar ik vond het eigenlijk het leuk om het weer te doen. Om, nou, met een aantal redenen dat het uh, uh, ja, toch eigenlijk een heel belangrijk stuk van mijn leven is geweest. Mm -hmm. En uh, ja, blijkbaar uh, is, uh, ja, trekt het dan en kribbelt het dan toch. Je zal wel een hoop bekenden tegenkomen, denk ik. Want ze kennen je nog wel allemaal, denk ik. Ja, dat is leuk. Deze, de, de reacties, en eigenlijk is dat ja. bijna uh, nog leuker dan om het te doen. Nou ja, dat is natuurlijk mm. maar een momentopname, maar mm. op het moment dat het bekend werd... Uh, dan uh, komen, alle, uh, ineens komen iedereen weer tevoorschijn. En ook de zogenaamde vriend en vijand uit het lang verleden... die dat toch allemaal vinden van... Uh, nou, uh, uh, leuk om, uh, dat, je, dat je weer terug bent. En, nou, dat, geeft, uh, dat, uh, dat geeft wel een heel goed gevoel. Peter Kalsterman is de coach van Voordaan. Hij promoveerde afgelopen seizoen met zijn ploeg naar de hoofdklasse... En weet dat het moeilijk gaat worden om erin te blijven. Nou, we zijn heel erg aan het wennen. Uh, we waren vorig jaar zijn we, waren we bij far de beste in de overgangslossen mm -hmm. En uh, we hebben de meeste goals daar gemaakt. We hebben het spel het hele jaar gemaakt. En uh, nu komen we in één keer tegen jongens die uh, <laughs> tien keer zo snel zijn. En uh, daar echte, echte, echte, echte topteams. En uh, ja, het is wennen. Het is aanklampen. Het wordt hard werken dit jaar. Ja, want het verschil is duidelijk zeg maar, tussen de elf hoofdklasse teams die afgelopen seizoen in de hoofdklasse gebleven zijn en jullie. Uh, nou, ik kan ze niet allemaal in, uh, inschatten, mm -hmm. maar uh, ik denk dat er 8, 9 ploegen toch echt gewoon beduidend beter zijn. En hoe, dus... hoe komt dat? Kwaliteit? Kwaliteit en geld. Want die kunnen ook buitenlanders kopen, wat jullie niet kunnen doen? Nee, uh, Verdaan is een club in, in Groene kan. dat is een mm -hmm. kleine ge, klein geheugd uh, naast uh, de gemeente De Beeld. En uh, ja, daar is niet zoveel geld, dus uh, mijn spelers die, dat zijn echt uh, amateurs, uh, betalen nog contributie en uh, zijn echt liefhebbers. En ja... God, wij kunnen geen internationals kopen, want het gaat ook niet gebeuren. Rotterdam verloor afgelopen seizoen de finale om de landstitel van Amsterdam. Coach Reinhard Wolf zag Robert van der Horst en Roderick Weusdorff vertrekken. Maar hij heeft nog wel een goede ploeg over, met een aantal sterke buitenlanders. Ja, we hebben er vier totaal, maar ja, ik weet niet of je nog als buitenlander moet betitelen. Simon, <laughs> Simon Child speelt, uh, speelt hij nu voor zesde jaar. Mark Nolz is teruggekomen uit, uit Australië en uh, gaat zijn vijfde seizoen in. Uh, en Nick Wilson en Steve Edwards, twee andere in de Nieuw-Zeelandse internationals, die hier nu ook allebei voor het tweede jaar uh, gaan acteren. Afgelopen seizoen uh, tweede geworden, finale verloren van Amsterdam. Ja. Um, ja wat, wat zijn je doelstellingen dit seizoen? Nou ja, de, de, de finale spelen voor het eerst in het bestaan van Rotterdam. Dat, en dat, dat, ja, die hebben we nu gespeeld, maar wel verloren, dus het smaakt wel naar meer. Dus de, de doelstelling is uh, het hoogst haalbare. Maar ja, er zullen meer ploegen zo het seizoen ingaan. Wij zullen eerst moeten starten om, uh, om te zorgen dat we goed in de race zijn... en zorgen dat we onze plaatsen goed kwalificeren voor de play-offs. Daar hebben we ook absoluut het materiaal voor. En dan, uh, dan start het feest opnieuw. Tot slot international Billy Bakker van landskampioen Amsterdam. Had hij, na die zilveren medaille op de Olympische Spelen, nog wel zin om weer te gaan hockeyen? Tuurlijk had ik zin. Uh, in de drie weken heb ik uh, veel leuke dingen gedaan. En uh, heb ik me eigenlijk alleen maar bezig gehouden met uh, dingen die niet te maken hebben met hockey. En, uh, Even lekker vond... vakantie geweest ook? Nou, ik ben in, uh, ik ben in Amsterdam gebleven. Veel vriendjes mm. uh, die waren daar ook. Dus ik heb lekker gevaren, lekker gegolfd. En uh, niet gehockeyd, ge hè? Niet gehockeyd, nee. En uh, ik vond het leuk om... Uh, weer met die jongens hier te staan vandaag. Ik bedoel, het blijft mijn club hier, dus uh, ik had er toch wel een beetje zin in. En een grote verandering, want je bent ineens aanvoerder geworden. Hoe is dat? Ja, dat is... Uh, <laughs> dat dat is was je ook een verrassing. Ja, nee, Taco die, uh, die vroeg gewoon mij uh, of ik aanvoerder wilde worden. Ook met uh, ogen een beetje op de lange termijn. En uh, ja, ja, dat is natuurlijk een hele eer, dus uh, dat, uh, dat sla ik zeker niet over. Moest je even over nadenken, of niet? Ja, hij gaf mij, geloof ik... Uh, <laughs> hij zei, ja, denk maar even over na deze week. Maar ik wist het al, uh, al redelijk snel, dus ik dacht na wist ik het antwoord uh, met ja te beantwoorden dus. Hockeygeluiden hoorde u nog op de achtergrond. En als komt gaat volgende week van start... u hoort een reportage van Tim Steens. Het golverracht naar Niemeijer. Het was al officieus. Is het inmiddels officieel? Ja, het is officieel. Dit is niet het applaus voor Hansson, maar voor een van zijn flightgenoten. Maar Peter Hansson, de zweet... ...pakt de overwinning op het KLM Open. Het was nog spannend, want ik had verteld dat die Spanjaard... Larazabal in het bos was terechtgekomen. Hij had al een gunstige ligging naast een boom, kon daar wegkomen. Gaf een geweldige slinger aan die bal. Hij ging zelfs over de green heen, dus hij zat, zat zelfs iets te ver. De bal ging naar beneden toe, het liep daar als een ravijn naar beneden. Daarachter op de laatste 18e hole terwijl het publiek overal over de baan nu staat... ...en ook achter de spelers op de fairway is terechtgekomen. Daar waar normaal gesproken de bal netjes moet landen na de afslag... Maar maar inmiddels mag iedereen dichtbij komen, van dichtbij kijken naar deze spelers. En die Lara Zabel had nog één slag over om net als Hansel met een eagle uit te gaan en de play-off af te dwingen. Nam zijn tijd, iedereen moest gaan zitten, gehurkt geloof ik. Had volgens mij iets met de zonneschijn en de schaduwen op de baan te maken op de plek waar Lara Zabel moest slaan. Hij deed dat met de nodige vertraging, veel gevoel voor dramatiek wat dat betreft. De spanning werd opgevoerd, maar de bal ging twee, drie meter uiteindelijk voor de pin. En nu heeft deze Lara Zabel nog een birdie-kans over om in eentje zometeen de tweede plaatsen op te eisen tijdens dit KLM open. Maar één ding weten we zeker, naast Simon Dyson vorig jaar... die voor de derde keer won, heeft Peter Hanson Ryder Cup-deelnemer... prachtspeler op de Europese Tour, zijn titel in Nederland binnen. En er zit nog een heel vervelend of heel mooi dingetje aan... in ieder geval in zoverre dat hij deze week bijna was teruggevlogen naar huis... omdat zijn kindje was opgenomen op de intensive care. Er stond dan een vliegtuig klaar om Peter Hanson terug te laten komen. Levensgevaar is volgens mij geen sprake van, maar wel van een hele vervelend... Een vrouw zei: Blijf maar, maar zorg er in ieder geval wel dat je met de overwinning thuis komt. Nou, dat is vervelend, dat verhaal. Maar drie ton erbij is dan misschien een hele kleine pleister op de wonden. Lijkt allemaal goed te komen. Hanson, kampioen. Tonight it, I'm Yours. Eerder deze middag berichten wij u over het feit dat Doelman Krul... bij het Nederlands team geblesseerd is, niet mee kan. Vervangen wordt door Zoet van RKC. En toen zeiden we ook al Leroy Fer, die was ook al geblesseerd afgehaakt. Vervangen door Maher van AZ. En over Leroy Fer is nu bekend dat hij geopereerd is aan een meniscus. En hoewel dat tegenwoordig allemaal wat sneller en beter gaat dan vroeger... staat er toch nog wel een twee tot in het slechtste geval zes weken voor zijn herstel. Geopereerd dus aan zijn meniscus Leroy Fer nu alweer op de weg terug. Gio Lippens, uh, heen en op de weg terug, heen en op de weg terug... keren en wenden daar in dat centrum van Madrid. Hè? Ja, je zou de tureleurs van worden, Tom. Want de renners moeten inderdaad draaien en keren in dat centrum van Madrid. Ja, Het is het einde van een grote ronde. Maar ook als je dit dan weer vergelijkt met de aankomst van de Tour de France... op de Champs-Élysées in Parijs. Natuurlijk, Madrid is een prachtige stad. Een hele mooie stad met grote boulevards, Maar het heeft toch niet die allure van de aankomst op de Champs-Élysées... De kopgroep hebben we nog steeds. Zes man, Sergio Carrasco, Javier Chacon, allebei van Andalusia, de kleine Spaanse ploeg. Dan Kevin Seeldraijers, een Belg van Astana. Dan Aramendia, Rural, ook een van die kleinere Spaanse ploegen die met een wildcard in deze Vuelta van start hebben mogen gaan. Hebben we Mikel Asteroza van Euskaltel, een ervaren renner. En Sergio Lacoutin van Vacansulay, de Nederlandse ploeg. Hij komt uit Oezbekistan en rijdt in de kleuren van zijn land, want hij is de nationaal kampioen en het verschil... Met het peloton is 13 seconden Is eigenlijk een beetje voortdurend uh, hetzelfde verschil. Terwijl ze nu voor de zesde keer over de streep komen. In totaal moeten ze die streep uh, tien keer passeren. Dus dat betekent uh, dat we nog eventjes uh, vier rondjes moeten rijden. Nicky Terpstra een beetje ruzie maakt aan kop van het peloton met een van de Italianen. Van Liquigas die naast hem rijdt. Je kon het duidelijk zien aan de gebaren met het hoofd die Terpstra maakte. Een beetje afgemeten, een uh, afgebeten reactie ook in de richting van die Italiaan. Misschien wat uh, irritatie want uh, dit is ook niet echt de koers voor Nicky Terpstra. De Nederlandse kampioen die in deze velta meerijden. een paar keer in een ontsnapping zat... maar nooit echt de dingen heeft kunnen doen... die hij misschien wel had willen doen. Het draait allemaal uit. Zo lijkt het op die massa De controle was er zojuist bij de ploeg van John Degenkolb. De Nederlandse Argosploeg. We zagen daar twee Aziaten op kop rijden. De Chinees Cheng en de Japaner Doi... die elkaar afwisselden daar aan kop. En Degenkolb natuurlijk op weg naar de vijfde etappe zegen in deze Velta. Dan zou je normaal gesproken zeggen, dan doe je het goed in de strijd op de groene trui. Maar met al die aankomsten berg op hier in Spanje. En natuurlijk het feit dat er ook voor die bergetappers vol punten te verdienen zijn voor de groene trui. Betekent het gewoon dat Dekenkop achter het toptrio. Achter Contador Rodriguez en Valverde op de vierde plaats staat in het puntenklassement. En zelfs als hij de etappe van vandaag gaat winnen, geen schijn van kans meer heeft om die groene trui te pakken. Dat is dus jammer voor de Duitse in de Nederlandse dienst. Maar ja, vijf etappen zeggen ze. Een ronde. Het is natuurlijk prachtig als hij het voor elkaar krijgt. Voorlopig staat hij op 4, John Degenkoop. Vandaag kan hij die vijfde eraan toevoegen. Finish. We volgen het allemaal, de ronde van Spanje. We volgen ook de wedstrijd Nederland tegen Tsjechië op het EK Honkbal. En tegen alle verwachtingen in verloor Nederland die wedstrijd. 1-1 was de stand na negen innings Nog een fout in de laatste inning in het Tsjechische veld. Van de korte stop kwam Nederland nog even tot 1-1. Tiebreak, eerst en tweede bezet en dan aangewezen Slagman. Mag je zelf doen. 3-2 werd het voor Tsjechië. En dat vraagt natuurlijk wel om een reactie, deze sensatie. Rutger Hekman in gesprek met de coach Brian Farley. Bonskarts Brian Farley, had je verwacht dat de Tsjechen deze tegenstand konden bieden? Nou, ik wist het. Uh, ze waren tot nu toe de beste team. Die we zouden zien vandaag, uh, tot nu toe in het toernooi. Maar uh, natuurlijk die, uh, die, hebben de eerste twee wedstrijden verloren ze. Dus uh, ja, je verwacht wel dat met de slagploeg die wij hebben, dat we meer uh, punten zullen maken dan één punt in tien innings. Dus uh, het is zeker teleurstellend voor voor ons, uh, voor ons allemaal. Maar uh, nogmaals, we hebben onze eigen uh, uh, ...toekomst in onze eigen handen nog steeds. Dus wij moeten gewoon morgen komen spelen. Is de aanval het enige wat er misging vandaag? Nee, nee. En uh, eigenlijk de dingen die wij uh, heel goed in zijn... Uh, ...was, was ons probleem vandaag. Uh, executie uh, op, op beide kanten. Uh, met stootslagen op beide kanten. We maakten twee uh, fouten op het uh, stootslag ...waar we heel goed in zijn. We trainen heel vaak. En uh, dat is natuurlijk frustrerend op dat moment... ...als, uh, als dat gebeurt. En, uh, ja, ook, uh, ja, je kunt vragen als we naar tweede honk moeten gooien in dat situatie. Nou, die zijn design, design dingen op dat moment. Je moet gewoon een beslissing maken in, in, in, in een halve seconde Dus hij maakte de beslissing, hij dacht het wel en uh, hij ging ervoor. En op, uh, op onze eigen kant, iemand die heel zeker is op stoten, Michael Durzme heeft uh, twee keer problemen gehad met uh, stootslag. Dus ja, het was, uh, was een heel raar situatie voor ons. In de negende inning kwam u het veld op. Kunt u precies uitleggen waarom u boos was en wat de scheidsrechters allemaal zeiden? <laughs> Nou, eigenlijk zag ik dat die bal raakte voet van Danny op de stootslag. Maar ik zag ook dat, die, uh, dat, dat niemand uh, roept uh, foul bal op dat moment. Dus ik ga vanuit dat die play is live. En op dat moment uh, gooit die pitcher die bal naar drie. En ik zag duidelijk dat die bal was nog steeds in de lucht was toen de voet van Daansi op het honk kwam. En Het uh, no, was niet Daansi, hij was uh, iemand anders. Maar goed, hij was voet uh, op, op, op het honk. Dus ja, is duidelijk een uh, foute beslissing op dat moment. Dus ik heb hem laten weten in, uh, in mijn goed Engels uh, hoe ik daar uh, wat mijn inzicht was op dat spel. Maar uh, toen hij zei, hij gaat niet uh, omdraaien, dan, dan draaide het om en uh, ging ik naar thuis, want ik wist dat het een foul bal was. En op dat moment, uh, ja, die maakte uiteindelijk de juiste beslissing. Maar heeft u dan ook gezien dat de situatie helemaal weer teruggedraaid? Dat is volgens mij ook niet normaal. Nou goed, ik bedoel, het klopt. Ik denk dat in eerste instantie moet een van de scheidsrechters die bal zien. En uh, van de voet af, hij moet gewoon meteen roepen, faalbal. deed hij niet. Maar uiteindelijk ik het gewoon, uiteindelijk, ik denk in sport is het, is het uh, belangrijkst dat, uh, dat ze het goed, uh, goed uh, krijgt. Weet je, het is dus gewoon make the right call. Dus dat hebben ze gedaan uiteindelijk. Toen kwam de tiebreak, is dat uh, net zoiets als de strafschoppenserie bij, uh, bij het voetbal? Kun je dat met elkaar vergelijken? Ja, het is een hele vervelende regel, vind ik, dat je, dat je eigenlijk ineens hebt twee mensen op de honken nul uit. En je moet gewoon allerlei dingen, je kan je, je slagvolgorde veranderen. Het is gewoon gemaakt voor, om het spel sneller te maken, maar het is, ik ben er helemaal geen fan van. Maar uiteindelijk moet je dat doen en ja, dat is, die hebben het goed uitgeoefend en wij niet. En uiteindelijk is dat het beslissing het moment. Morgen tegen Duitsland, waar jullie vorige week in de oefenserie twee keer van hebben gewonnen. Gaan jullie daar alles weer recht zetten voor, uh, voor het Nederlands publiek? Wij moeten, wij moeten. We hebben geen keus. We hebben nog steeds onze toekomst in eigen handen, maar we moeten gewoon vanaf nu alleen maar winnen. En om om zeker te zijn van de tweede ronde. En uh, in de tweede rond, ja, als, als je meer dan één uh, verlies uh, binnenkomt, ben je bijna gewoon uh, kansloos voor de finale. Dus we moeten gewoon uh, vanaf nu uh, winnen. Brian Farley, dus de coach van de Nederlandse honkballers. Ik kan u nog vertellen dat Marianne Vos voor de vierde achter een volgende keer de Holland Ladies Tour gewonnen heeft. We hebben het dan uiteraard over wielren. Onze Olympisch kampioenen won ook nog eens de laatste etappe. En in het volgende uur hoort u haar ook, want dan hebben we een gesprek met haar. En Boy van Poppel, en daar zijn we ook nog steeds aan het fietsen, is als tweede geëindigd in de eerste etappe van de ronde van Groot-Brittannië. De Nederlander in dienst van het Amerikaanse United Healthcare moest naar 199 kilometer van Itvich naar Norfolk. In de, sprint alleen, uh, in de sprint alleen de Brit Luke Rowe voor zich dulde. Bij een valpartij. kort voor het ingaan van de laatste kilometer... waren onder andere de Britse wereldkampioen Mark Cavendish... en de Amerikaanse sprinter Tyler Farrar betrokken. En als u denkt Van Poppel... ja, ja hoor, klopt allemaal. Hij is een zoon van de oude topsprinter Jean-Paul Van Poppel. U hoort het aan de tune. We gaan er even uit voor het uitgebreide nieuwsjournaal van uh, 5 uur. zijn daarna bij u terug met de officiële finish van de Vuelta. De ronde van en ook in Amerika gaat weer getennist worden. Gisteren waaiden het te hard, ze gingen van de baan, maar ze komen zo weer terug. Het staat 5-2 in de eerste set voor David Ferrer in de halve finale tegen Djokovic. Het vervolg daarvan allemaal in het laatste vierde uur van Langs de lijn op Radio 1. En